12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Rutte en Samson samen naar Henk Kamp. Nieuwe zoekactie naar Jolanda Meijer. En zorgverzekeraar Mensis beloont mensen voor gezonde levensstijl. Het weer, veel bewolking. Al is er in de noordelijke provincies ook ruimte voor de zon. Het is een graad of twintig. Morgen wordt het een stuk frisser, met maximaal rond 17 of 18 graden. En verspreid over het land komen dan buien voor. De meeste in de kustgebieden. Tussen de buien door is er soms ruimte voor de zon. VVD-leider Mark Rutte en Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid... gaan vanmiddag voor het eerst samen naar verkenner Henk Kamp. Vanochtend gingen de leiders van VVD en PvdA nog afzonderlijk bij Kamp op bezoek. Politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, waar duidt dat op dat ze strak samen om tafel zitten bij de Verkenner? Nou, alles wijst erop dat deze twee partijen toch echt samen verder willen. En dat merkt je vanochtend eigenlijk al. Want toen heeft Verkenner Kamp dus, zoals je zei, met beide heren apart gesproken. Om negen uur kwam toen Samson bij hem langs en om tien uur Rutte. En de afloop spraken ze toen allebei over een groeiend draagvlak voor samenwerking. Ik heb de stand van zaken van de informatie met de verkenner besproken. En het lijkt erop dat er een groeiend draagvlak is voor het advies wat wij vorige week al gaven. Namelijk een informatie met tenminste de VVD en de Partij van de Arbeid. Nou, Waar zit u dat op, een groeiend draagvlak? Nou, op de adviezen die de andere fractievoorzitters afgelopen tijd ook hebben gegeven. Maar laten we kijken hoe de gesprekken vandaag nog, nog verder gaan. Dank u wel. Ik begreep dat de heer Samsom bij het vertrek had gezegd dat hij een draagvlak ziet voor. Een combinatie van VVD en Partij van de Arbeid, als ik hem goed citeer. En uh, ik, ik heb dezelfde constatering. Waar baseert u dat op, dat groeiende draagvlak? Uh, ik merk dat ook uh, buiten de politiek mensen ervaren dat met deze uitslag twee grote partijen het voor de hand ligt dat die proberen de verschillen te overbruggen... Uh, en een stabiel kabinet te vormen, ook in mijn eigen partij. Ja, dat was dus vanochtend. Hè? En je hoorde ze allebei spreken over een groeiend draagvlak. Nou ja, over een klein half uur komen ze dan samen hier het Binnenhof op... om uh, met Henk Kamp verder te praten. Ja, nu al samen praten. Afgelopen woensdag waren er verkiezingen. We zijn nog niet eens een week verder. Kamp heeft de vaart er goed in. Ja, dat kan je wel zeggen. Hij gaat echt voortvarend te werken. Dat uh, is ook belangrijk, want hij moet die informatie op de rails zetten. Nou, Daar is hij hard mee bezig. Hij moet een verslag schrijven waar de Tweede Kamer dan donderdag over uh, debatteert. En tijdens dat, dat debat moet dan een informateur... of misschien twee informateurs worden aangewezen. En als Kamp nu een stevige basis kan leggen... dan kan die formatie straks ook uh, snel verder. En daar speelt natuurlijk wel mee dat er duidelijk twee winnaars uh, zijn... bij deze verkiezingen. En dat de meeste andere partijen in de Tweede Kamer ook gezegd hebben... dat zij het samen moeten proberen. En je je proeft bij die twee winnaars, dus Samsom en Rutte... dat ze allebei ook de intentie hebben om samen in zo'n kabinet te willen gaan zitten. En ook al hebben ze dan inderdaad samen ook genoeg zetels hè, om het met z'n tweeën te doen... zouden ze dan misschien toch nog een derde partij erbij vragen? Nou, daar wil echt niemand nog iets over zeggen vanochtend. Dat lijkt dus voorlopig niet aan de orde. En uh, nu kamp dus met deze twee verder gaat... lijkt het erop dat ze het uh, eerst met z'n tweeën willen gaan proberen. Maar wie weet komt een derde nog om de hoek kijken. Maar voorlopig wijst niets daarop. Politiek redacteur Magneet Boer. Het Groningse Winsum doet de politie op dit moment onderzoek... bij twee boerderijen in de zaak Jolanda Meijer. Meijer werkte als prostituee op de Groningse Tippelzone... toen ze in 1998 verdween. Het Cold Case-team van de politie heeft nieuwe informatie... op basis waarvan ze nu onderzoek doet. Marleen Hanenberg van de politie Groningen. Goedemiddag. Om wat voor informatie gaat het? Nou, wat die uh, exacte informatie is, ja, ik begrijp natuurlijk goed dat u die vraag stelt. Alleen daar kan ik u uh, geen informatie over geven. Uh, ja, feit is dat wij zowel als politie als ook het Openbaar Ministerie voldoende aanleiding zien om op beide plekken te gaan zoeken. En daar zijn we op dit moment mee bezig. En uh, op wat voor manier zoekt u uh, daar? Nou, uh, op één locatie gaat het om een gierput. Uh, daarin zat water en daarin zat mest. Het water is er volledig uitgepompt. En uh, het wachten is nu uh, op uh, collega's van de forensische opsporing. Die gaan met speciale pakken en perslucht de gierput uh, verkennen. Um, ja, dat moeten ze natuurlijk heel zorgvuldig doen. Uh, nou, dus dat gaat straks beginnen. En op de andere locatie, daar is ook een uh, gierput uh, gedeeltelijk leeggehaald. Daarin zat water en daarin zat puin. Maar tot op heden hebben wij nog niets gevonden. Ja, maar wat hoopt u te vinden? Nou, de concrete tip is dat uh, Jolanda Meijer hier gevonden kan worden. Dus ja, dat, dat hopen wij natuurlijk wel. Ook al uh, zou ze niet meer leven. Uh, maar de nabestaanden van Jolanda Meijer zitten natuurlijk al zoveel jaren in onzekerheid. En ja, ook voor de huidige bewoners, als wij kunnen uitsluiten ja, of dat ze hier niet gevonden wordt of dat ze toch wel gevonden wordt. Ja, dat geeft hun natuurlijk ook zekerheid. En wie, wie was Jolanda Meijer? Jolanda Meijer was 34 jaar toen zij in uh, 1998 uh, verdween. Uh, wij hebben destijds ook meerdere zoekacties al naar haar gehad. Maar altijd zonder resultaat. Zij was uh, straatprostituee en uh, verslaafd. En ja... Wat er met haar is gebeurd, dat is tot op heden een raadsel. En wij hopen dat wij daar vandaag toch echt een antwoord op uh, kunnen krijgen. Nu bent u bij Winsum een gierkelder aan het zoeken, hè? twee boerderijen. Um, in 2005 was er al een tip bij de politie uh, dat Jolanda daar zou liggen. Waarom bent u nu begonnen met zoeken? Die informatie in 2005 was erg sumier. Geruchten deden zich wel de ronde in het dorp. Alleen op basis van geruchten kunnen wij natuurlijk niet de omgeving, de directe omgeving van huidige bewoners volledig overhoop halen. Uh, nou, er is nu concretere informatie binnen en ook door ons eigen uh, ja, recherchewerk van de cold case van de Noordelijke Recherche. Zien wij nu voldoende aanleiding om, uh, om hier toch te zoeken. En heeft u verdacht onder de oog? Nou, op dit moment zeggen wij, laten we nou eerst eens de uitkomsten van dit onderzoek afwachten. Uh, voor hetzelfde geld wordt ze hier niet gevonden en uh, daarna moeten we maar verder kijken. Marleen Hanenberg van de politie Groningen, hartelijk dank. Tot de dienst. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Zorgverzekeraar Mensis gaat klanten die gezonder leven of gezonder willen leven belonen. Wanneer ze meer gaan sporten of stoppen met roken kunnen ze punten sparen en daarmee een deel van hun eigen risico of aanvullende verzekering betalen. Roger van Bokstol, bestuursvoorzitter van Mensis, legt uit hoe dat in de praktijk moet gaan werken. Nou, mensen kunnen bij ons online uh, uh, uh, aangeven op mensis.nl of ze mee willen doen aan dit spaarprogramma. En dan uh, spaar je in drie jaar maximaal 5.000 punten en dat is een waarde van ongeveer 250 euro. Dat kun je dus op allerlei manieren gaan inzetten. Dat kun je inzetten voor een deel om eigen risico of eigen betalingen mee uh, te halen. Je kunt ook sparen voor uh, wellness arrangementen of uh, voor uh, zaken nou. die je echt helpen bij de hulpmiddelen in de zorg. Kijk, wel de tankstation. Nou, dat zijn soort ja, van zegeltjes plakken. Ja. Voor de handdoeken, ja. Ja, maar ja, dat is buitengewoon succesvol, zoals u ja, weet. Maar... nee, uh, Je moet Nederlanders verleiden. Maar meneer Van Boksel, gaat u mij dan op mijn blauwe ogen, die heb ik trouwens niet, uh, vertrouwen dat ik inderdaad gezonder leef? Nou, wij gaan ervan uit, en dat is ons, onze ervaring tot nu toe, dat het over, over deel van uh, mensen dat ook de goede trouw doet. Uh, wij zijn natuurlijk niet in staat om, uh, bij wijze van spreken, een soort mensenpolitie ernaast te gaan zetten. Maar de ervaring leert ook met andere uh, voorbeelden dat uh, mensen echt uh, dat goed doen. En, en als wij op een gegeven moment denken, hey, hier wordt uh, toch uh, mee gesjoemeld... Ja, dan gaan we daar uh, natuurlijk wel een vorm van uh, steekproefcontrole op zetten. Wij vinden het van belang om mensen positief te stimuleren. Bestuursvoorzitter Van Bokstol van Mensis. In Afghanistan zijn zo'n duizend moslims de straat opgegaan... voor een nieuw protest tegen de omstreden Amerikaanse anti-islamfilm. Betogers verzamelden zich bij een militaire basis van de VS... in een buitenwijk van Kabul. Demonstranten staken auto's in brand... en gooiden met stenen naar de militaire basis en de politie. De politie heeft in de lucht geschoten om de menigte tegen te houden. Meer dan twintig agenten onder wie de politiechef van Kabul raakten gewond... Ook in Indonesië wordt vandaag geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade. Boze moslims gooien met stenen en molotovcocktails naar het gebouw in Jakarta. En er zijn een paar honderd mensen daar op de been. En ook in andere steden in Indonesië zijn demonstraties tegen de anti-islamfilm. Klanten van de IEG-bank met een variabele hypotheek... krijgen toch niet te maken met extra kosten. De bank schrapte aangekondigde verhoging van de hypotheekopslag... voor dit type hypotheken. IEG heeft dit besloten na gesprekken met een aantal partijen... waaronder de Autoriteit Financiële Markten en actiegroep Stop de Banken... waarin boze klanten van IEG en ABN AMRO zich hebben verenigd. ING en ABN AMRO zeiden in mei dat ze zelf meer kosten moesten maken voor variabele hypotheken... en wilden die doorberekenen aan de klanten. Volgens de ING blijken die kosten nu mee te vallen. 19.000 ING-klanten met een variabele hypotheek krijgen binnenkort een brief van hun bank. ABN AMRO houdt vast aan de verhoging van de opslag. Politie in Utrecht heeft een info gedaan in een woonwagenkamp in de wijk Lunette. De operatie is sinds vanochtend vroeg aan de gang en de politie doorzoekt meerdere woningen op het kamp. De politie over de reden van de inval. Omdat wij informatie hadden dat daar mogelijk ja, illegale zaken uh, zouden zijn. En uh, we zijn dan ook op zoek naar uh, drugs, wapens uh, en witwaspraktijk. Dus zaken die daarop duiden. Bij het woonwagenkamp is een aantal mensen aangehouden. politieactie gaat vermoedelijk nog enkele uren duren. De Verenigde Staten en Japan gaan samen een tweede raketafweersysteem bouwen op Japans grondgebied. De Amerikaanse minister van Defensie, Penera, zegt dat het systeem bescherming moet bieden tegen een aanval uit Noord-Korea. Twee landen zeggen dat Japan en overzeese Amerikaanse militairen straks beter beschermd zijn tegen raketaanvallen. En ook zou het goed zijn voor de veiligheid van het Amerikaanse vasteland. Waar het raketafweersysteem moet komen te staan is nog niet bepaald, maar wel is gezegd dat het niet gericht zal staan op China, maar alleen op Noord-Korea. Shell heeft het boren naar olie en gas in de wateren rond Alaska uitgesteld. De boringen stonden gepland voor dit jaar, maar het bedrijf kwam met een technische tegenslag. Een speciale kap die bij een mogelijk lek over de boorput kan worden gezet, is tijdens een test beschadigd. Shell kan daardoor niet aan de veiligheidseisen voldoen. Milieuorganisaties verzetten zich al langer tegen de werkzaamheden van Shell in het gebied. Het Wereld Natuurfonds waarschuwde vlak voor de test al voor problemen met de kap. Greenpeace voerde vorige week actie bij tankstations van Shell. Het olieconcern hoopt begin volgend jaar met de boringen te kunnen beginnen. Nog een keer de hoofdpunten. Rutte en Samsung samen naar Henk Kamp. Nieuwe zoekactie naar Jolanda Meijer. En zorgverzekeraar Mensis beloont mensen voor gezonde levensstijl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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Als het goed is, zijn de zenders van de publieke omroep in het noorden weer optimaal te ontvangen. De Zender is dit weekend weer bijgeschakeld. Reden voor RTV Drent om een live programma vanuit de mast te maken. In het mediaforum financieel economisch journalist Janneke Willemsen. Een oud-omroepbaas Ton van Lint gaat onder meer over de ophef over de anti-islamfilm. Ook in Nederland waren er protesten van moslims. Onder meer op de Dam, de verslaggever van Geen Stijl kwam erachter... dat niet iedereen daar de film had gezien. Nee, maar oud schilder niet. Ga niet oud schilder, maar in profeet of wat, he, wa, wat is er letterlijk van gezegd dat jij het uitschilderen vindt? Nee, he, de hele film heb ik niet gezien, maar heb ik dat gehoord? Ik wil het niet zien. En wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste kandidaat in de nationale nieuwsquiz komt uit Rosmalen en heet Jaap Kries. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag in Parijs. Begint vandaag de rechtszaak die Prins William en zijn vrouw Kate hebben aangespannen... tegen het Franse tijdschrift Closer. Vrijdag publiceerde het blad topless foto's van Kate. Het paar vindt dat er door de publicatie een grens is overschreden. Maar de eigenaar van Closer is het daar niet mee eens. En dat is de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. Berlusconi heeft gezegd dat hij vandaag nog eens 26 pagina's met naaktfoto's van Kate afdrukt. Dat doet hij in een ander magazine dat ook van hem is, het Italiaanse blad Chi. Een eerbetoon aan de prinses noemt hij het zelf. SBS heeft een ware kijkcijfer in handen met het programma Sterren Springen. 1,3 miljoen mensen keken zaterdag naar de finale. En ze waren er getuige van dat presentator Gerard Joning zelf met een salto van de 10 meter plank sprong. Maar die sprong was niet echt, gaf Joling gisteren toe in het programma Live for You. Hey, maar dit, die ben jij niet. Nee, dat ben jij niet. Ah, Gerard ja, jongens. gaat niet. Nee, ah, ah, nee, maar Gerard, weet je, het is toch Gerard, enig. Ik zou toch niet, ik zou nee, toch voor nee, dit publiek ik liegen, niet kunnen maar niet. ik moet eerlijk zeggen, ik was het niet. <laughs> ik wilde het wel doen, maar SBC's wilden het absoluut niet. Willen veel BN'ers gewond raakten tijdens het schoon springen, beloofde Gerard Joling dat er een nieuw seizoen komt van sterren springen. En dat zal nog spectaculairer worden. Omroep Max bestaat tien jaar. Gisteren was het precies tien jaar geleden dat directeur Jan Slachter naar de notaris stapte om de omroep op te richten. En vandaag wordt dat gevierd bij die omroep. Uh, Jan Slachter aan de telefoon. Goedemiddag Jan. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Dank je wel. Staat deze datum met rode pen omcirkeld in je agenda? Nou eerlijk gezegd niet. Ik was het vergeten. En ik kreeg gisteren morgen een, een ontbijtje aangeboden door een aantal medewerkers van Max. Met daarbij de felicitaties voor het tienjarig bestaan. En zodoende werd ik eraan herinnerd. Wat is wat jou betreft het belangrijkste wapenfeit in die tien jaar? Nou ja, één, dat we een, een, een definitieve erkenning hebben gekregen. Dat tien jaar geleden iedereen mij voor gek verklaarde... en zei dat wordt helemaal niks en dat kan niet en er is geen behoefte aan. En inmiddels zijn we toch wel niet meer weg te denken uit dit publieke bestel. Uh, en recentelijk onze, onze tv-hit uh, Dokter Deen... waar gemiddeld uh, 2,3 miljoen mensen naar kijken. Uh, ja, dat, dat, dat is echt wel iets waar ik, uh, waar ik heel erg vrolijk op word... En daarbij komt natuurlijk ook ons programma Max Maakt Mogelijk... waar we echt in heel veel landen in het Oost iets hebben bereikt de afgelopen tien jaar... dankzij de hulp van de kijker en ja natuurlijk nog veel meer andere dingen. Maar dit zijn zo de dingen die nu dominant zijn. We Nou hebben we dus afgelopen week meegemaakt dat 50PLUS in de Kamer komt. Hè. Is, dat, is dat nog eens een keer een onderstreping van het bestaan zegt ook van een omroep als Max? Nou ja, het geeft, het geeft te denken dat, dat uh, als je kijkt naar, het, uh, uh, naar de landkaart uh, alle politieke partijen zich op begeven, dat met name ouderen zich toch, toch blijkbaar niet herkennen in, in de programma's van een aantal politieke partijen. Uh, uh, uh, twee zetels, oké. Okay. Maar uh, ja, het geeft te denken dat, dat, dat dit dan toch mogelijk is en dat mensen daar behoefte aan hebben. Ja, dat onderstreept het wel. Wat zijn de plannen voor de nabije toekomst? Nog bijzondere dingen? Nou ja, 8 oktober gaat onze nieuwe drama van start. Moeder, ik wil bij de revue op Nederland 1. Nou, Ik heb vorige week de eerste aflevering gezien. Nou, dit is echt ongelooflijk mooi. Terug naar de jaren 50. Zo mooi gemaakt. Met een topcast. Huub Stapel, uh, Egbert Jan Weber. Uh, nou ja, goed. Allerlei prachtige uh, namen die meedoen aan deze serie. En daar verwacht ik heel veel van. Moeder, ik wil bij de revue. 8 oktober. Die heb ik dan weer in mijn agenda gezet. Goed zo. Uh, kom je gauw weer een keer langs Jan. Ik kom binnenkort weer langs. Oké, okay. dankjewel. Hij is de baas bij Omroep Max. Tien jaar bestaan ze intussen. Voetbalagenda Johan Cruijff blijkt van alle markten thuis... in zijn wekelijkse voetbalcolumn in De Telegraaf. Laat hij vandaag zijn licht schijnen over de verkiezingsuitslag. De legendarische nummer 14 zegt dat hij benieuwd is... hoe VVD en PvdA de problemen in Nederland gaan aanpakken. Ik hoop dat de verantwoordelijke mensen beseffen... dat ze in de eerste plaats gekozen zijn om Nederland uit de recessie te halen... en niet vanwege hun politieke programma's. Aldus Cruijff kandidaat van de Britse editie van het programma X-Factor is spoorloos verdwenen. Het is de 26-jarige Robbie Hans die de show stal met zijn vertolking van het nummer Coconut Skin. Dat is een nummer van Damian Rice. De tijd is contagious. En iedereen Ik ga je een kans geven en ik ga zeggen ja, deze Hans vertelde in de gisteren uitgezonden show dat hij dakloos is. De producers hebben geen telefoonnummer of adresgegevens van hem. Ze zijn intussen de straat opgegaan om hem te zoeken. Als die Hans de komende dagen niet opduikt... dan vervliegt zijn kans op een glansrijke carrière. De zendmast in Smilde is afgelopen weekend weer in gebruik genomen. In juli werd de mast door brand verwoest... waardoor 26.000 mensen in de noordelijke provincies problemen hadden... met de ontvangst van radio en tv... Nu zouden die problemen dus helemaal voorbij moeten zijn. Omdat te vieren maakte RTV Drenthe zojuist een radio-uitzending vanuit de zendmast. En Sophie Timmer is presentatrice bij RTV Drenthe en die heeft dat programma ja. gepresenteerd. Sophie, mooi. Mooi. Goedemorgen, Jurgen. Ja, ook geen onbekende hè? hier in deze contraaien. Sophie, je bent, hey, ben je... je bent net klaar met die uitzending. Uh, zit je ja. nou nog steeds in die mast? Ik zit nog in die mast. Ik moet zeggen dat ik de hele ochtend ook vrij ontspannen hier heb gewerkt. Ik ben net door uh, de mensen die hier met de bouw te maken hebben helemaal mee naar boven genomen. En ik weet niet of door de koffie komt, Jurgen, of door het uitzicht, maar ik heb een beetje knikkende knieën. Ja, ja nee, ik kan me voorstellen dat het wel hoog is. Uh, het hoe, is heel hoe, hoog. Hoe is het gegaan met de ontvangst? Hebben jullie reacties gekregen dit weekend? Ja, we hebben veel reacties gekregen. Zijn nog steeds bezig. Zo is, nou ja, om maar een dwarsstraat te noemen, Radio NL zo net aangezet. Ik bedoel, daar zit ik overigens geen reclame voor te maken, want hij moet gewoon op Drenthe staan. Punt uit. Maar het uh, ja, gaat in fase op. Ja, Radio 1. Ah, kun je ook later via internet horen, toch? Maar goed. Nee, het, is, uh, het, gaat, in, uh, het gaat met stapjes. En um, als het goed is, dan is de hele provincie, wordt hij nu bediend? We hebben vragen beantwoord vanmorgen van luisteraars uit Meppel. bijvoorbeeld. Daar waren wat problemen. Digitaine is ook nog. Dat gaat de 26ste gebeuren en er wordt ook de radio via digitenne overgezet. Heb je ook, ook uh, laten we zeggen, positieve reactie gehad in de zin van dat, uh, want de zenderexploitant die heeft gezegd dat deze mast nog beter is dan de vorige. Ja, nee, heel veel positieve reacties. Ook felicitaties en allerlei loftuitingen van mensen op de snelweg die ons belden. Van nou, dat ze sinds zaterdag uh, geweldig ontvangst hebben. Ja, dat, dat doet ons goed hè. Je raakt geen mensen kwijt op die manier. Hier en daar zit er nog wat ruis op, maar dat gaat ook nog verdwijnen. Want van het weekend begreep ik, waren er wel wat klachten van mensen. Ja, nou ja, dit, zoals ik al zei, het gaat, uh, het gaat met stapjes. Ja, en mensen moeten hun radio misschien nog even uh, ja, net goed yes. afstellen. Soms uh, onze radiotechnicus Jan Bolding, uh, die, die, die radiotechnicus sinds, sinds de radio bestaat. Voor de, die de heeft oorlog iedereen... al begonnen geloof ik. <laughs> ja, late steentijd of zo. Uh, hij heeft iedereen antwoord gegeven. Het is inderdaad waar wat je zegt. Uh, soms moet je even opnieuw, zeker met de kabel, opnieuw je radio instellen op 90.8. Ja. ja. Uh, nou ben jij die, die, die masten ingeweest? Heb jij ook her en der wat brandblussers gezien? Dat als er weer ergens een brandje komt, dat niet weer een heleboel afvikt daar. De... Jurgen, ik heb mijn blik stijf voor me uitgericht op de muur gehouden. Want ik liep op een gegeven moment via zo'n metalen trap het laatste stukje naar de 21ste verdieping. Ik, ik, ik was verlamd door angst, ik heb niks gezien. Totaal ongeschikt voor dit werk, ben ik. Hmm. Nou ja, laten we hopen ja. dat ze in ieder geval maatregelen hebben genomen. dat die brand niet uh, sneller uitbreekt. Want nee, dat is de grote Boosdoende. Dat is zeker, want er zijn ook hele dikke nieuwe kabels en die zijn brandvrij. Zelfs als ik er nu een half uur met een aansteker tegen haar staan, dan gebeurt er niks. Oké, okay. dankjewel dat je het even was. Sophie Timmer van RTV ja, Drenthe gaan. en de mast in uh, Smilde doet het dus gewoon weer. Stimuleringsfonds voor de pers heeft een nieuwe prijs in het leven geroepen. De Challenge heet die. De prijs is bedoeld voor studenten en jonge journalisten. En dat is om hen een kans te geven hun innovatieve ideeën werkelijkheid te laten worden. Wie het beste vernieuwende idee heeft, kan maximaal 25.000 euro winnen. <middels>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 Er is opnieuw ophef over vermeende drugshandel van Desi Boutersen. De oud-legerleider is sinds zijn koep in 1980 altijd omstreden geweest. De Avro maakte in 2004 een aflevering van Hoge Bomen over Boutersen. En daarvoor bezocht presentator Pieter Jan Hagens... bekende van de Surinaamse president over de hele wereld. Desi Boutersen, de ex-dictator met bloed aan zijn handen. De drugshandelaar. Hoe werd hij zo'n omstreden Hoge Boom? Daarover gaat de zoektocht in deze aflevering van Hoge Bomen. De zoektocht brengt me in Drenthe, Spanje, Curaçao en Suriname. Ik ontmoet zijn pleegvader. Meneer Getrouw, ja. goedemiddag. Hoe gaat het met u? Zijn vroegere echtgenoten. Wat voor jongen was hij? Um, eigenlijk heel verliegen. Ja? Heel verliegen. Zijn oude buren in Steenwijk. We zijn vaak verhuisd, dus ik heb vele buurmannen gehad. Maar ik heb altijd maar één buurman gehad van, waarvan ik heb kunnen houden. En dat is van Daisy Bouterse En dat zeg ik nog altijd. Fragment uit 2004. Het programma heette Hoge Bomen van de AVRO. Uh... Dit is Radio 1. lunch. Het Mediaforum. Pieter Jan Hagens was de presentator. En het Mediaforum, dat doen we vandaag met Janneke Willemsen, financieel journalist. Eh, onder meer hoofdredacteur van de website beleggen.nl. Hartelijk welkom. En Tom Verlint, voormalig mediadirecteur bij de KRO. Eh, schrijver ook tegenwoordig. Zo is het. TV-kenner. media -kenner. Hartelijk welkom. Um, even beginnen met uh, een beetje commotie van het weekend. Omroep Brabant had week uh, dit weekend een gesprek met de directeur van Onze Taal, meneer Smulders... Ik wist dat helemaal niet, maar die, die doet dus al jarenlang de, de correctie eigenlijk van de troonrede. En die heeft een beetje zijn mond voorbij gebruikt. Ton, uh, is het een storm in een glas water dit? Of? Ja, dit is een, een, een karakteristieke, journalistieke uh, val, geloof ik... die voor deze man is uh, opgezet. Hij heeft iets gezegd over de teneur van de troonrede. Echt niks over de inhoud. Ik heb net nog even geluisterd. Geen nietzeggende clichés zit erin. Hij. Nee, nee. En, uh, hij, hij weersprak dat de troonrede somber zou zijn. En als je goed luistert, dan zou je eruit af kunnen leiden... dat hij aangeeft dat er wel degelijk visie in deze troonrede zit. Maar allemaal zeer ontvloerst. En ik weet hoe dat gaat. Dan loop je naar, uh, naar de computer en dan maak je daar als journalist een persbericht van... en dan rek je dat nieuws een beetje meer op, waardoor het wat lijkt. En dan ontstaat er weer een rel en daar is deze man een beetje een slachtoffer van. Maar hij had uh, gezien de moores die er geld rond de troonreden misschien beter dit gesprek niet kunnen houden. Hoewel ik dat eigenlijk ook weer flauwekul uh, vind, hoor. Uh, die sfeer die rond de troonreden voortdurend wordt gecreëerd... is dus niet meer van deze tijd. Nee. Janneke? Ja, het is natuurlijk hartstikke zonde. Want hij vertelde in het interview ook dat hij het al 26 jaar met ja. heel veel plezier doet. Dat was wel vertelde... de laatste keer, denk ik. Ja, ja, <laughs> zit, ja hij het vertelde zit, ook. hij wat anders zoeken? Hoe, uh, ja, ik, ik vrees van wel. Omdat de RVD er ook helemaal niet uh, mee in zijn sass is. Hè. Maar hij vertelde ook, want ik vond op zich het item, het interview, wel leuk om te horen van hoe dat dan in zijn werk gaat. En met welke ministers, minister-presidenten die dan overleg had. En hoe Kok dan wat nors was. En Lubbers juist heel amabel. Dus ik vond het leuk om naar te luisteren. En dat woordje somber, wat later in het bericht verscheen, dat is hem wel echt in de mond gelegd. En het is wel jammer. Uh, maar hij, ja, hij heeft toch net iets te veel prijs gegeven. Dat is toch misschien een beetje ook de, de drang om dan. Iedereen wil zijn 15 minuten van bekendheid natuurlijk. Uh, de oude, de oude uitspraak. En is dat, is dat dit dat dan? Dat... De man denkt, ja, dat is toch wel eervol dat hij even op de tv mag vertellen. Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat dit een gepassioneerde man is, die uh, zich op een goede manier met de Nederlandse taal uh, bezighoudt. Maar je kunt aan de, aan de toon van de verslaggever, die overigens uh, geredeneerd va vanuit de hedendaagse medialogica uitstekend zijn uh, werk doet, aan de toon van de verslaggever kun je al horen dat hij een valletje voor die man aan het opzetten uh, is. En die man is zo gepassioneerd met zijn werk bezig, dat hij dat niet in de gaten heeft. En uh, geweldig dat uh, nee, rafijn moet zeggen donder... Ik had als luisteraar had ik het ook bijna niet in de gaten, hoor. Het is dat nog een berichtje van verscheen. Ik vond het gewoon een leuk gesprek met uh, uh, leuke inhoud. En uh, uh, helaas uh, zou je inderdaad als RVD kunnen zeggen van... Uh er is iets te veel prijs gegeven, maar ja. dat is hem wel in de mond geleerd. Maar dan nog even, Tom, Tom, dat, dat valletje is dan meer zo van dat die man eerst passievol laten vertellen over zijn werk en dat hij daar zo mee begaan is en dan even vragen van oh, staat er nog wat bijzonders in de, in de troonrede van dit jaar? Nou, het ging zelfs nog een beetje uh, anders. Er werd, uh, er werd iets gedeponeerd op tafel. Er werd gezegd, ja, daar zal niks bijzonders in staan en het, uh, zal, wel het zal wel somber zijn. Dus er, er werd een lopertje uit, uh, oh. uitgelegd en daar ging die man niet helemaal in uh, mee. Die gaf een Beetje tegengast, maar ja, daarmee gaf hij wat informatieprijs. Maar ja, van de andere kant, we zitten met geweldig grote problemen. Dat we ons in Nederland ja, sorry, over zijn. Sorry, als soort iemand mij had geïnterviewd, de... dan had ik dat ook kunnen zeggen. Ja. Iedereen voelt aan zijn water ja. dat de troonreden wel een tikje somber zal zijn ja. en dat er algemeenheden in staan. Ja, ja. Nog eventjes over uh, Jan Slachter. We hadden het net aan de telefoon. Omroep Max bestaat tien jaar. Ik moet eerlijk zeggen dat het bij mij een beetje... Ik uh, dacht, van, tien jaar alweer. Uh, hoe hoe Nou je? ja, ik dacht net zelf ook van... oh god, dan ben ik ook alweer rijp voor Omroep Max. Want uh, ik heb het <lacht> idee dat ze nog maar net een paar jaar bestaan. Een jaar of twee, drie. Vind je dat het thuishoort in het publiek bestel zo'n omroep? Uh, ja, ik moet zeggen, uh, ik kom niet helemaal uh, op uh, welke programma's, de namen van de programma's. Maar ik heb uh, de laatste tijd een aantal programma's gezien waarvan ik dacht... ja, ik zie wel dat je daar een heel duidelijk, een hele andere doelgroep mee bedient. Uh, de toon is anders, het is een beetje gezellig, het is, gaat iets uh, uh, langzamer. Hè? Dat zijn uh, die praatprogramma's, ja, sorry dat ik de naam niet weet. Maar daarmee uh, denk ik wel dat ze wel echt een aanvulling zijn. Tom? Uh, ja, zij doen bij uitstek uh, waar het uh, publieke bestel, ons publieke bestel voor uh, bedoeld is. Namelijk goed kijken wat voor stroming is er in de, in de samenleving. Hoe wil die stroming bediend worden en dat 100% uh, betrouwbaar en duidelijk uh, doen. Dat doen ze heel consequent. Uh, Dan kun je verder discussiëren over wat, wat jouw gevoel en smaak is bij die, uh, bij die programma's. Dat doet er even niet, uh, niet toe. Jan Slachter heeft een heel helder concept uh, neergezet. En hij is een van de weinige omroepbazen die dat ook uh, echt waar maakt op de manier zoals dat in dit bestel uh, bedoeld is. Dus complimenten. En, uh, ook en reden... ik werk niet voor Max. Zeg ik erbij. <laughs> nee, nee. <laughs> maar dat is kan nog komen. Ja, dat is zo. Dat is maar reden, de reden dat ze wel worden. door moeten gaan, ook, vind jij ook? Uh, ja, kijk, dat wil zeggen niet tot in de oneindigheid. Want ik ben voor een publiek bestel waar partijen in kunnen stappen en uit kunnen stappen. Maar zolang evident is dat zij een belangrijke maatschappelijke functie vervullen... en dat doen ze, want dat bewijzen ze elke dag... moeten ze in het bestel kunnen blijven zitten. Maar is dat afgelopen, ja, dan uh, is er weer ruimte voor een andere partij. Zo ja. zou het moeten werken. Ja. We praten zometeen door onder meer over de anti-islamfilm, die all over the place is en intussen in Nederland ook. Want Geert Wilders heeft hem op zijn site gezet. Althans een link naar die film. En daar is ook in Nederland op even over ontstaan. Daar gaan we het zo meteen over hebben in deel 2 van het Mediaforum. Eerst het nieuws: Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. De politie in Utrecht heeft een inval gedaan in een woonwagenkamp in de wijk Lunette. De operatie is sinds vanochtend vroeg aan de gang. De politie vermoedt dat er op het kamp onder meer illegale wapens en drugs aanwezig zijn. Meerdere woningen worden doorzocht, een aantal mensen is aangehouden. De politieactie gaat vermoedelijk nog enkele uren duren. VVD-leider Rutte en PVDA-voorman Samsom gaan vanmiddag samen naar Henk Kamp... om verder te praten over de formatie. Vanochtend gingen ze nog alleen op bezoek bij de verkenner. Na afloop van zijn ontmoeting met Kamp zei Samsom dat er een groeiend draagvlak... lijkt te zijn voor een kabinet met tenminste VVD en PVDA. Rutte bevestigde die indruk. Klanten van de Rabobank hebben last van een storing bij mobiel bankieren. De mobiele app van de Rabobank werkt niet goed. Verbinding wordt regelmatig verbroken. Volgens de Rabobank lukt het de meeste mensen na een aantal keren inloggen... uiteindelijk wel om via de app transacties te doen. Storing begon gisteren en breidt zich sinds vanochtend snel uit. En de Rabobank probeert de problemen nu op te lossen. In Afghanistan en Indonesië zijn demonstraties aan de gang tegen de anti islamfilm Het is de tweede week dat moslims de straat op gaan om hun boosheid te tonen over de film. In Kabul staken de demonstranten bij een militaire basis van de VS auto's in brand... en gooiden met stenen naar de politie. Ook in Indonesië richt de protest zich tegen de Amerikaanse ambassade. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag ligt een koufront bijna roerloos boven ons land, maar het front is slechts weinig actief, waardoor het met wat lichte regen wel gedaan is. De frontale bewolking is niet dik, maar wel voldoende om Nederland grotendeels af te dekken en de zon laat zich vooral in het noordwesten af en toe zien. De temperatuur loopt op naar 17 tot 19 graden bij een meest matige wind uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht is het overwegend bewolkt en valt er af en toe wat regen. Het koelt af naar een graad of 12 Dinsdag verplaatst het kouvond naar het oosten en wordt met een aanwakkerende westenwind koele lucht aangevoerd. In de koele lucht zien we gemakkelijk bij ontstaan die overdag steeds dieper het binnenland intrekken. De temperatuur ligt overdag rond de graad of 17. Na morgen wordt het nog een stuk frisser. De temperatuur is dan gelijk met de temperatuur die we normaal halverwege oktober mogen verwachten. Lunch met Jurgen van der Berg. Het mediaforum vandaag met Ton Verlind en Janneke Willemsen. Die werkt onder meer voor Belegger.nl. Als u erin getoetst had, dan was u ongetwijfeld op een andere site terechtgekomen. En dat is niet de bedoeling. Um, ja, we gaan het hebben over die anti islamfilm uh, Aanhoudende protesten tegen die film, Innocence of mass. Hebben jullie hem eigenlijk allebei bekeken of niet? Ja. Ik er niet. niet? Nee. nee. Dus ik weet niet waar ik het over heb. Dus ik zat te denken aan, het leek een beetje op Monty Python. en dan. Honderdduizend keer slechter, zo nou Ja, het is, het is stuitend amateur uh, toneel. Uh, uh, uh, mens, mensen die uh, belachelijk zijn aangekleed tegen een green screen, waar je woestijnen en zo. Uh, Kamele op de achtergrond. Ja, het is, het is, uh, het is camp. Maar ja. Ja, ja. Nou ja, wel stuitend van inhoud. Het is getuigt van erg slechte smaak, vind ik. Hmm. Oké, okay, uh, goed, nou, dat is dus al een. Uh, je hebt hem niet gezien, dus. Nee, en ik zeg: Ik weet niet waar ik het over heb, maar volgens mij, uh, al die mensen die nu zo gillend de straat opgaan, die hebben hem ook niet gezien. Dus die weten ook niet waar ze het over hebben. Nee, nee. Nou ja, dat bleek ook inderdaad. Ik zag een filmpje op Geen Stijl. De verslaggever daar die stond ook op de dam bij die uh, protesterende mensen. En, nou ja, ik geloof dat hij tien mensen voor zijn camera had. En negen hadden, uh, hadden hem helemaal niet eens gezien. Um, dan Geert Wilders. Die heeft uh, een link op zijn site gezet. Wat vind je daarvan, Tom? Ja, ik zou ervan staan te kijken. En als Wilders dat niet zou doen... want die heeft voor zichzelf nog een paar problemen op te lossen... na een smadelijke verkiezingsnederlaag uh, waarbij hij zijn... Pijlen leek te richten op Europa. Dat is niet aangeslagen. Dus hij gaat terug naar zijn uh, nieuwe favoriete uh, onderwerp. Dus dit ligt voor de hand. Maar ik vind het een bericht van verder. Geen enkele betekenis of relevantie. Dat dat zijn hij, andere favoriete heeft, onderwerp is vrijheid van meningsuiting, toch? Ja, nou ja. Dat heb ik wel met hem gemeen, uh, overigens. Uh, daar is hij heel consequent in. Uh, er, kunnen je, er kunnen een heleboel dingen gebeuren die je niet bevallen. Maar het is natuurlijk wel... Uh, fantastisch dat het uh, kan in de westerse wereld. En daar moeten we ongelooflijk zuinig op zijn. Maar dat uh, Wilders een link heeft uh, geplaatst... dat uh, uh, hoeft niet verzwegen te worden... maar dat vind ik nou geen uh, feit van wereldbelang eerlijk gezegd. Nee. Want het journaal had een, had een uh, um, reportage over de opheffing, die had dat er dus niet bij gezegd. Ik weet niet dat, van dat hij die link online had ja, Nee, ja. maar ik vind dat eerlijk gezegd ook het nieuws niet. Ik vind het wel het nieuws dat er uh, zo'n film gemaakt is. En vooral uh, is natuurlijk het nieuws dat... Uh, moslims, nou niet iedereen, maar uh, uh, zich daar erg door aangesproken voelen. Uh, ja, dat ligt kennelijk heel gevoelig. Ik, uh, als ik jou zou horen, uh, dan is het ook gewoon echt een vreselijke uh, film. Ja, het is een ja, film die gericht is op het, op het beledigen van, ja. uh, van mensen... Die, die volgens mij niet de bedoeling heeft om echt een discussie uh, te voeren. En ja, je kunt je ook afvragen. En daar zouden journalisten wat mij betreft... dan ook wel iets meer onderzoek naar kunnen doen. Wat is nou het motief om op dit moment met deze film uh, te komen? Want inmiddels in de, in is in de publiciteit gekomen... dat die film door de een of andere idioot uh, is gemaakt... Die, die ook nog een uh, crimineel uh, verleden heeft. Althans, dat wordt, uh, wordt gezegd. Een softpornofilm film gemaakt. Ja. Ja, maar ik, ik kijk, het is niet voor niks dat deze film op dit moment uh, uh, verschijnt. Ik bedoel, het is ook, ook gemakkelijk om het uh, in te steken. Als je weer eens een, een vuurtje op wil, wil ik, ik kan me nooit zo goed voorstellen dat dit uit het brein van een idioot komt... die, die, die daar niet bepaalde bedoelingen mee, uh, mee heeft. Dus wat nou precies de achtergronden zijn, daar ben ik benieuwd naar. En overigens wat die, dat bericht met betrekking tot de Wilders betreft. Kijk, dat het journaal een afweging maakt om iets niet te publiceren. Dat kan ik nog bilken, want dat doen ze elke dag. Maar dan vind ik het weer wel opmerkelijk... dat deze afweging naar buiten gebracht wordt. Terwijl alle andere afwegingen die de journaalredactie elke dag maakt... niet naar buiten worden gebracht. En daarom vind ik dat toch een verkeerd signaal. Janneke? Ja, ja wegen, ik vind dat... Ja. Dat is inderdaad raar om daar wel dan de nadruk op te leggen. Want uh, je zou denk ik hele websites kunnen vullen... met afwegingen die je elke dag maakt. Ik vind het, uh, uh, de film zelf vind ik heel jammer dat het voor zoveel ophef uh, zorgt. Dat één gek die dus een slecht gemaakt filmpje... ergens op een zolderkamertje uh, zo'n grote groep mensen... Uh, tot uh, in de kern van hun wezen kan, uh, kan beledigen. En, en dat, uh, ja, daar moet wel over bericht worden. Maar, uh, nou zijn ja. dit ook mensen die beledigd willen worden, hè? want er zijn natuurlijk ook een heleboel gematigde moslims, dat zie je in Nederland, die hun schouders inmiddels ophalen bij dit soort uh, berichten. Dus iemand wil beledigen, maar er is kennelijk ook een groep die het prettig vindt om beledigd uh, te worden, dus die twee kanten zitten eraan. Wie zou er ook boven kunnen gaan staan en gewoon zeggen van ja, het, inderdaad wat wij ook zeggen, we hebben hem ook gezien, het, is, het, het, het slaat werkelijk helemaal nergens op. Ja, kijk als je er nou zo op afstand uh, naar kijkt en met, een, met een, een, een kwade dronk, uh, wat overigens in dit geval niet echt goed kan uh, geloven, dan zou je zeggen het is een het is een opzetje waarbij beide partijen enig belang hebben. En dat is precies ook de reden waarom je het niet altijd serieus zou moeten nemen. Goed, intussen wordt het gemeld op de ANP dat er nu ook protesten tegen die film in Kabul zijn. Innocence of Muslims, zo heette die film. Duizend betogers zijn naar de straat op gegaan in de hoofdstad van Afghanistan. Om te protesteren tegen die film. Dan Prinsjesdag. Morgen is het zover. Koningin Beertus leest de troonreden voor. Nou ja, we weten al wat erin staat. Dankzij die meneer van Onze Taal. Ja, tot <laughs> ja, <is> in detail. <laughs> het, maar goed, eigenlijk is het beleid is natuurlijk ook al bekend. Want het zal voornamelijk gebaseerd zijn op die, op die voorjaarsnota. Uh, die, die, die, ja, die, op het Koendersakkoord. Het Lenteakkoord. Ja, Koendersakkoord. Dus ja, wat, wat, wat, wat gaan we morgen meemaken? Eén grote poppenkast. Ja, weinig verrassing natuurlijk. Uh, en wat die meneer van Onze Taal dus al zo mooi uh, worden, uh, was uh, dat er natuurlijk zaken die uit de politieke verhoudingen... gedestilleerd kunnen worden, naar buiten worden gebracht. Dus ja, ik, ik denk dan toch, ja wat algemeenheden... Uh, zaken die uh, dus bij het lenteakkoord al bekend waren. En wat gaat er gebeuren zodra deze troonrede is uitgesproken... en uh, het nieuwe kabinet uh, gaat aantreden. Ja, dan zal het ergens in de la belanden, denk ik, dat akkoord, toch? Ja, dus in elk geval, uh, de tax uh, wordt al geschrapt, hè? dat was al bekend... Uh, ik weet niet hoeveel er van over zal blijven. Nou. Het wat vind jij ervan? Want morgen gaat het allemaal wel weer gebeuren. De, de, ja, het is ook de traditie. Mensen vinden het trouwens mooi dat die koets door Den Haag gaat ja, rijden. je, je zegt uh, morgen zal het poppenkast zijn. Het is altijd uh, een poppenkast. <lacht> en, laten we zeggen een leuke vorm van uh, poppenkast. Het, het, het hoort er wel bij. De glitter en de, en de glamour. En weinig is er in de Nederlandse politiek nog, uh, nog verborgen. Uh, we, we weten uh, hoe de problemen liggen. We weten ongeveer wat de oplossingen moeten zijn. Het kan een beetje naar links. Het kan een beetje naar, uh, naar rechts. Dus ik verwacht überhaupt niet met uh, verrassingen... Uh, uh, verblij te worden morgen. Nee. Um, en wat er natuurlijk doorheen loopt, is de formatie. Vanochtend, uh, Rutte en Samson, die weer bij al zitten. Doorgaan, ja, ja, ja, ja. Zijn we ja, het lijkt goed gaan, Ja, ze hebben de vater in. Ja, ze zouden om half één weer bij elkaar komen. Ja. Maar dat is, dat is toch... Uh, ze hebben ja, misschien uh, naar Kruijf geluisterd. <laughs> ja, Kruijf <ja>, vermoedt <laughs> zich er al mee, dat is ongelooflijk. En, en, en die weet hoe die problemen op moet lossen. Dat hebben we bij Ajax gezien, hoe voortvangend ja, dat allemaal ja, ging. Ja, ik, ik, even, dat moet ik misschien altijd serieus Vals. nemen. <laughs> um, maar Janneke, eigenlijk is dat natuurlijk het allerbelangrijkste wat daar gebeurt. En uh, het lijkt er nu ook alweer op... Dat dat we, dat we elke stap die daarin wordt gezet, uh, elk voetstapje... dat, dat wordt uitgebreid uh, behandeld. Hè? Ja, ik, ik ben daar op zich wel voor. Alleen, uh, terwijl ik dat zeg, denk ik ook... ja, vervolgens moet het ook niet te lang duren. Maar waarom vind ik toch dat je uh, elke stap ook moet belichten in, uh, in de media? Is omdat ik vind dat je daarmee de politici ook scherp houdt. Het uh, volk kijkt toe, de journalisten kijken toe. Uh, jongens, jullie kunnen niet gaan uh, zitten soebatten over uh, kleine dingetjes... Uh, het het landsbelang gaat voor. Jullie moeten snel uh, een nieuw kabinet geformeerd hebben. Dus daarom denk ik dat het wel belangrijk is. Tom, wil jij alles zien? Uh, uh, nee, de relevante informatie wel. En ik ben het met Janneke eens. Ik wil wel geïnformeerd worden over de voortgang. Maar die eindeloze deliberaties over de vraag of er een verkenner moet komen... die dan wel of geen informateur uh, heet en door een formateur gevolgd wordt... en wat procedureel en procesmatig wat daar de interessante kanten van zijn... dus dat wat journalisten vaak met elkaar uh, doen... en wat alleen maar voor journalisten interessant is en politieke logen... dat mag wat mij betreft wel wat minder. Ik zou als kijker en luisteraar wel iets serieus genomen willen worden dan bij de, voor, uh, bij de vorige formatie. Maar we krijgen straks misschien ook weer dat er iemand bij zo'n deur gaat staan. Omdat er binnen bepaalde partijen toch mensen zijn die zeggen... ja, moet dat nou met de PvdA? Of omgekeerd, moet het nou met de VVD? Ja, geloof het maar. Want kijk, we stellen nu vast dat het voortvarend gaat met, met de formatie. Maar alleen vanwege het politieke spel moeten er natuurlijk nog wat complicaties ontstaan. Want de VVD moet naar zijn achterban uit kunnen leggen... dat er concessies gedaan worden, de Partij van de Arbeid. Dus we zijn er nog lang uh, niet. En, en die, die eindeloze sessies voor dichte deuren waarbij uh, verslaggevers de tijd vullen, omdat er zendtijd nu eenmaal gevuld moet worden, of krantenkolommen volgeschreven moeten worden. Ik zou zeggen, bespaar het ons en beperk het tot hoofdlijnen. Maar in de medialogica past dat het allemaal weer gewoon doorgaat en alleen maar erger wordt. Ja, nou ja, dat vind ik dus ook wel zonde, hè? om uh, elke keer maar... Uh ieder klein dingetje uh, te publiceren. Dat, dat, dan denk ik, kun je daar niet een andere keuze in maken? Ja, maar wat moet dus je daar toe staan? Ook een samenvatting maken? Daar staan ongelooflijk veel uh, verslaggevers. Er moet veel zendtijd gevuld worden. Er moeten veel krantenpagina's uh, gevuld worden. Al die media letten op elkaar, want zitten ook nog in een concurrentiestrijd met elkaar. Dus ze zijn in een aantal opzichten meer met mekaar bezig dan met de lezers, de luisteraars en de kijkers. En dat is het probleem waar we een beetje... De zielgroep wordt een beetje uit het oog verloren. Nou ja, ik, kijk, we, we hebben altijd. En nog de keuze om het niet te, te volgen... of het op grote lijnen uh, te volgen. Maar het is wel zonde van de, van de moeite. Dus iets selectiever en wat kwalitatief wat beter... Uh, dat zou mij. daar kun je, je toch dieren. juist ook... Hè? je zegt van die concurrentieslag... maar daar kun je toch juist ook in onderscheiden... als je juist zegt wij staan wel bij die deur, maar we publiceren alleen een samenvatting... wat er die dag gebeurd is, gewoon één keer op een dag... op een belangrijk moment of in de krant, wat en niet, dan ook. En die, elk, niet elke uur, elk journaal, het, hetzelfde. Daar weer mee opent. Nee, nee. De deur is nog steeds dicht. Ja, nou vind gebeurt ik dat het. In, in het algemeen kranten uh, fundamentelere informatie geven... op het ogenblik dan radio en televisie. Dus het is mi misschien meer een, een probleem wat zich voordoet bij radio en televisie dan bij de, bij de geschreven pers. Want ik, ik vind de, de Nederlandse kranten wel erg veel beter geworden de laatste tijd erg goede informatie. Mooie overzichtjes ook waar, waar nou ja, de pijnpunten nou ja, zitten. Er waar wordt waren... een researchjournalistiek ja. gedaan. Ik heb het gevoel dat ze, dat ze dingen voor mij uh, uitzoeken. Hè. De, het was een, een weerwar aan politieke standpunten de afgelopen maanden. Ik dacht, ik ga die partijprogramma's eens lezen. Ik moest ook nog een debatje uh, doen in, uh, in Laren. Daar moet je je dan toch op, uh, <lacht> op voorbereiden. En uh, toen had ik er twee uitgedraaid, het, dat van het CDA was 40 pagina's uh, geloof ik... en dat van de Partij van de Arbeid uh, nog langer of omgekeerd. Het is niet te bevatten, dus nee. dat daar goede journalistieke analyses op gepleegd worden... vind ik uitstekend. Ja, ja. Uh, nog even naar Suriname, uh, Janneke. De, de presidenta die wordt opnieuw in verband gebracht met drugshandel. Uh, en in Suriname is dan de reactie... weer een staaltje van Nederland dat Suriname zwart maakt, zeggen ze dan. Ja, ik vind dat je dat wel vaker ziet uh, vanuit Suriname... zodra er aan Boutersen gekomen wordt. Uh, ik zeg dan vanuit Suriname. Er is natuurlijk niet iedereen in Suriname die dat zo vindt. Maar zodra er ook maar iets over hem gezegd wordt... dan staan alle aanhangers weer op. En uh, wat ik het rare daaraan vind, is dat er eigenlijk verdedigd wordt... Uh, dat iemand uh, drugshandel, uh, in de drugshandel betrokken is of, uh, of moorden pleegt. En dat dat gewoon... Uh, verdedigd wordt. Mm. En, en door wie laat je dan vertegenwoordigen? Dat vind ik heel raar. Het zijn met name de jongeren daar ook die zeggen: ja, dat, dat was ooit, het is misschien niet goed geweest, maar we willen verder met dit land. En nou ja, hou er nou eens een keer mee op. Dat is wat je daar over het algemeen hoort van de mensen die dus aan de kant van Boutersen staan. Ja, maar dat zegt toch wel echt iets over je leiderschapskwaliteiten. of uh, over uh, je bedoelingen voor een land. of uh, wat je een bevolking aan kunt doen. als jij in het verleden uh, uh, zaken hebt gedaan en daar nog altijd mee bezig bent, ja. dus kennelijk. Ja. Tom, bouten ja, ik sta, Kijk, ik sta er helemaal niet van te kijken van dit uh, bericht... want wij weten dat er iemand aan de leiding uh, is met een dubieus uh, verleden. Ah, ja, en hij heeft er... een veroordeling hier in Nederland ja, ook vanwege... Ja, weg, die het evident ja, ja. en, en het is buitengewoon uh, treurig dat er een hele generatie is... die niet het morele besef heeft om dat, uh, um dat af te keuren. Maar ja, dat komt ook na, na een periode dat ze jarenlang zijn gebrain, uh, gebrainwashed. Wat ik wel een interessante aspect vind uh, aan de berichtgeving in Nederland... is dat deze nieuwe feiten nu blijken uit een rechercheonderzoek... Uh, rapporten die uitgelekt zijn naar het uh, NOS-journaal. En je moet je wel realiseren, uh, het gaat hier om iemand die een hele belangrijke plek in de leiding van een, van een land heeft. Dus dat, dat heeft nogal een uh, lading. En dan denk ik, dan, dan zou dat bericht toch eigenlijk uh, bevestigd of ontkend uh, moeten worden. Dus de vraag is: klopt dat nou wel of klopt dat nou niet? Dus de, de windstilte die ontstaat na het publiceren van het mm. bericht. En dat we niet weten hoe dat nou precies zit. Dat vind ik eigenlijk nog zorgelijk. Want dan, iemand die iets laat zou... lekken, heeft daar natuurlijk ook altijd belangrijk. Bij. Ja, die heeft daar een belang bij. En, en dit speelt in internationale politieke verhoudingen een rol. Dus het is niet een bericht wat, wat zomaar uh, uitlekt. Hier wordt inderdaad uh, wel, wel, wel degelijk aan sturing op de achtergrond gedaan. Uh, het NOS journaal uh, leent zich daarvoor. Uh, uh, doen uitstekend hun werk, want het zou raar zijn als ze dat uh, lieten liggen. Maar ik zou dan toch wel willen weten, wat speelt hier nou precies op de achtergrond? Wat zijn de bedoelingen? En bovenal, kloppen deze mm. feiten? Goed zo. ja. We gaan morgen naar Prinsjesdag kijken, met z'n allen. We gaan we doen? <laughs> ja, Janneke heeft echt zin, ik zie het al. Uh, goed, uh, dank dat jullie hier waren voor het mediaforum. Janneke Willemsen, financieel journalist, werkt onder meer voor Belegger.nl... en Tom Verlind, voormalig mediadirecteur van de KRO. Ik uh, dank jullie wel. We gaan een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Ilse de Lange is terug met een nieuw album dat heet... Eye of the Hurricane en daarvan Fold This World. Let the day break in stop it now take my shadow i won't need it i follow you somehow all i am all that matters are ashes in the pain without you there is no story Nielsen de Lange zat vorig jaar volgens mij al een album af. En toen uh, heeft ze alles weggegooid, want er waren vervelende familieomstandigheden. haar vader is toen overleden. En uh, nu is er dus een nieuw album van de Eye of the Hurricane. En daarvan fold this world. Dit is de Radio 1 CD. Jaap Kries is hier. Hij is 50 jaar, komt uit Rosmalen. En gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Hartelijk welkom. Dank je wel. U bent echt een ja. quizzer, hè? want u zat ook al in 1 tegen 100 volgens mij gisteravond. Uh, ja, maar dat is wel puur toeval, hoor. Want uh, ik heb het opeens uh, te pakken gekregen, zeg maar. Ja, de nee, smaak. nee, maar ik doe nu net alsof ik ja. tussen die honderd mensen... in die donkere hokjes zag zitten, maar u hebt het mij net, net, net verteld. Maar u, bent, u doet vaker mee aan quizzen. Nou, nee hoor. Nee, nee, nee. Ik heb me één keer daarvoor opgegeven. En uh, ja, vond ik het eigenlijk zo leuk. Uh, nou, misschien had ik er wel een nieuwe hobby van gaan maken. Ah, oké. Okay. Nou, kijk, dan is dit de tweede. En dit ja. nu bij de radio. Um, we hebben de politici aan de kant gedaan, want die bakten er echt helemaal niks van. Ik weet niet of je dat gehoord hebt de afgelopen twee weken. Maar uh, we gaan nu weer gewoon met echte luisteraars uh, die quiz spelen. En uh, eerst maar eens de nieuwsfactor voor u bepalen. In Amsterdam is vanmiddag opnieuw gedemonstreerd... tegen de anti islamfilm Innocence of Muslims. De nationale nieuwspits. Allah is groot en er is geen andere God dan Allah. you have any regrets over de film? Uh, anything to say about what's going on in the Middle East? Anything at all to say? You don't have anything to say about all that's going on around the world. Nou, de vraag 1 uh, is uh, over die protestactie, dus tegen die Amerikaanse islamkritische uh, film, namelijk Innocence of Muslims. Die uh, actie is rustig verlopen. Sharia van België had opgeroepen tot een massaal protest. Op welke uh, Nederlandse locatie? Uh, Marieveld? Nee, dat is niet goed. Het is Museumplein, Amsterdam, bij de, uh, in de buurt van het Amerikaanse consulaat. Vraag 2. Welke radicale beweging noemt de film de ergste aanval op de islam ooit... en roept aanhangers op om de komende week te blijven protesteren? Welke radicale beweging heeft dat geroepen? Uh, in Nederland, uh, radicale beweging. Uh, nou, eigenlijk mag ik die informatie er uh. niet bijgeven... maar ik kan wel zeggen dat het niet in Nederland is. Qaeda? Uh, dat is niet goed. Het is Hezbollah. De wereld moet de woede zien op jullie gezichten... riep de leider van de Libanese afdeling van Hezbollah. Vraag 3, Een kop uit de krant. Waar gaat hij over? Dat willen we graag weten. U krijgt ook nog drie mogelijkheden te horen. Hier is die kop. De slag is verloren. De oorlogen nog lang niet. Gaat dit over Marc Dutrouw? Die vroeg in april vergeefs verlof aan, maar zal het niet laten dat nog een keer te proberen. 2. PSV ging gistermiddag hopeloos de mist in tegen FC Utrecht. Hij geeft de hoop op de titel nog niet op. Of 3, Ondanks de overwinning van de middenpartijen gaan PVV en SP voor een herkansing. De slag is verloren. De oorlog nog lang niet. Uh, ik ga voor PVV dan. Ja, antwoord drie. Hè? Dat is goed, het was een kop in trouw vanochtend. Vraag vier. Welke oud-minister van de VVD... zei gisteren in Buitenhof dat hij vindt dat de VVD... de toezegging om de hypotheekrente aftrek te behouden... niet hoeft na te komen. Dat is uh, goed. Pieter Semiers. Uh, ieder kabinet dat wordt geformeerd zonder de VVD zou het afschaffen... daarom kun je, uh, beter, uh, kun je er beter zelf bij zijn, zei die Semiers. We gaan naar vraag vijf. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou, ik begon niet goed. En, uh, en ik moet zeggen dat hij uh, wel goed begon. Hij, uh, begon. Ik had verwacht dat hij veel meer slice-returns had, want dat deed hij eigenlijk tegen Timo. Hij liet Timo mm -hmm. uh, de ballen maken. Dat deed hij tegen mij bijna niet. Hij ging veel meer voor zijn shots. Ja, wie is het? Moet dan wel Robin Haase zijn? Dat is Robin Haase inderdaad, ja. Vraag 6. Hij verloor in de Davis Cup tegen Roger Federer. Wat werd de eindstand? Nou, drie sets verloren. Uh, maar moet ik de setstand ook yeah. uh, reproduceren? Zetstand? Uh, poep. Uh, oh, nou. nee, maar wacht even. Ja, nee, wat, was de uiteindelijke, wat was de uiteindelijke nederlaag dan? Oh, van Nederland tegen Zwitserland. Yeah. Uh, 3-2. Nee, dat is niet goed. Dat was 3-1. Oh, shit. Ja, daarom heb ik even doorgevraagd. want u, u dacht misschien, moet ik de uitslag van die wedstrijd van Hazen tegen Vedere noemen? Nee, het ging om de totale uite slag. Dat was 3-1. Ze wilden oh. alleen het dubbelspel. Uh -huh. Um, dan gaan we naar de laatste vraag. U kunt nog vier punten verdienen. U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. 4. Ik ben geboren in Domburg. 3. Ik heb iets met Nederlandse advocaten. Eva Jinek. Twee. Hij ja, is, is vast niet geboren in Domburg. <lacht> ja. Shit. Ja... <lacht> Uh, ja, nee, het is namelijk Desi Bouterse. Uh, die is ook geboren in Donburg, maar dat is ook een gemeente in Suriname, namelijk. Uh -huh. En um, nou ja, hij heeft iets met Nederlandse advocaten, Moscovici inderdaad, die uh. ook iets met Jinek schijnt te hebben trouwens. Uh, en uh, Spong, uh, die zit natuurlijk uh, in zijn vaarwater op een of andere manier. Um, dan komen we op uh, drie, en daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel twee.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 Vandaag luidt de stelling. Geert Wilders neemt een te groot risico met het plaatsen van een link naar de anti-islamfilm. Bent u daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070 kost 70, 50 cent. 0800 1101. Gratis nummer. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe het dan met standpunt. De jury is nog aan het delibereren over die, uh, die Davis Cup-vraag. Uh, want uh, 3-2 inderdaad, was inderdaad goed en dat hebt u gezegd. Want er was een beetje onduidelijkheid of het over die wedstrijd van Federer op zich ging tegen Hazen. Maar de einduitslag was 3-2 en dat hebt u goed, dus u komt op 4. Daarmee gaan we vermenigvuldigen. 90 seconden de tijd. Veel vragen uh, het antwoord geven uh, of pas zeggen. Hier komen ze. De nationale nieuwsquiz. In de Euroborg heeft welke club met 0-3 van FC Groningen gewonnen? Vitas. Is goed. Welke onlangs overleden dichter krijgt postuum de Boudewijn Buugprijs? Rutger uh, Kopland. Nee, Gerrit Komrij. In welke Amerikaanse stad gaan stakende leraren hun tweede actieweek in? Chicago. Dat is goed. Het aantal Nederlandse studenten dat in welk land gaan studeren groeit? België. Dat is goed. Drie bemanningsleden van welk internationaal ruimtestation... zijn vandaag teruggekeerd op aarde? Uh, meer. ISS. Oh. ISS, ja. De Verenigde Staten in welk land gaan samen een tweede raketafweersysteem bouwen. Japan. Dat is goed. De eigenaar van de Daily Star is zo boos over de publicatie van de blootfoto's van wie... dat hij de Ierse editie van die krant wil sluiten. Ja, van Kate. Dat is goed. Prinses Rangild is overleden. Zij is de zus van de koning van welk Europees land? Oh, Noorwegen. Dat is goed. Een sushi bar in welke Canadese stad moet van de rechter de naam Fukuyu aanpassen? In Vancouver heb je veel sushi bars? Ja, Montreal is het. Fuck you ja. zal het wel zijn. Ja. Welke zorgverzekeraar gaat haar klanten belonen voor een gezonde levensstijl? Men. Dat is goed. Welke ja, welk beweging voor? sloeg precies een jaar geleden haar tentenkamp op op Wall Street? Uh, de... Um, hoe heet dat? Uh, pas. Occupy. Occupy. In welk Occupy. Europees land heeft een circusstijger drie mensen verwond? Spanje? Nee, België. Kunsthistorici denken dat ze het eerste portret hebben ontdekt... dat Velázquez heeft geschilderd van welke Spaanse koning? Filip uh, de Tweede? Filip de Vierde was het. Oh. Ja. Ja, um, ja nou, uh, dan komen we op zeven in deel twee van de quizmaal. die vier uit de eerste ronde zitten we op 28. Oeh, dat valt tegen. Ja, we de te druk met uh, die 1 tegen 100 denk ik even. <laughs> U krijgt van de... onze normale prijzenpakket mee naar uh, Rosmalen, Dus de kaarten voor beeld en ja. geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En een goede reis terug. Ja, dankjewel. Dag, leuk om mee te doen. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Het problem is the lack of ammunition. De strijd in Syrië wordt steeds heviger.